Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het, het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. GFM. Met. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dit 25 jaar ZFM. Rustje. We zijn weer warm gedanst. Een hele goede middag. Het is even na twee uur door de Russian Spy and I. De single van de politie. En daarmee is het tijd geworden voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag allemaal. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, daar zijn we weer en de zon schijnt het, weer. Hè? Het zonnetje schijnt weer. Jawel. Ni niet alleen buiten, maar ook hier binnen. Leuk dat je er bent Rob. Ja, jij ook. Welkom. Ja, weer er om drie uur live uh, vanaf de Tolweg 10A. Uw lokale zender ZFM met Zandvoort op zaterdag.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 Verder hebben we om kwart over vier natuurlijk de Pit Report. Dus, uh, en terwijl er momenteel gereced wordt op het Circuitpark Zandvoort, de Final Four is bezig. Die is om twaalf uur begonnen en de finish wordt rond de klok van vier uur verwacht. En mocht hij nou in bezit zijn van een ZFM-app, nou mag jij. Ja, dan kun je de lifetiming volgen van deze race. Ja, waar moet je dan uh, onder evenementen kijken? Gewoon of? even onder evenementen of onder nieuws. Okay. Staat hij allebei?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 Ik zeg, om deze zin op de zaterdagmiddag weer eens terug te horen. We Paul McCartney en Hope of Deliverance. elf over twee nogmaals een hele goede middag en welkom bij Solved op zaterdag. albert Jan en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En gaan wij nog naar de Ziggo Dome. Ja, jij zei het hè, hij komt naar Nederland en Ja, daar had ik wat informatie over. Zoals gezegd, Paul McCartney, Sir Paul McCartney moet ik zeggen, komt weer naar Nederland. Op zondag 7 juni geeft de voormalige Beatle een concert in het Ziggo Dome in Amsterdam.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 And hanging out on clouds beneath the moon Reaching rise on magic carpets It's a fairy tale Het zomergevoel komt er weer aan hè, bij het horen van deze muziek. Je de Anders Nielsen en Salsa Tequila. Jawel, heb je ook zo zin in de zomer, robert Jan? Uh, niet alleen ik, maar iedereen. Ik. Iedereen, ja, we zijn ja. er aan toe. Ja, ja, ja, we hebben ook zo'n natte en koude, grijze winter gehad. Ja, gelukkig weinig sneeuw en ellende. Ja. Dat, dat scheelde weer. Dat was dan weer mazzel, maar het wordt tijd dat we weer lekker naar het strand gaan.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 de Kuindersstraat krijgt een nieuwe inrichting. Aanstaande maandag 9 maart starten de werkzaamheden. Er wordt eerst gewerkt in het gebied van de Zeestraat tot de trap naar het station. En daarna in het gebied uh, van de trap tot aan de... Ja. Naar verwachting zal de werkzaamheden eind april afgerond zijn. De herinrichting van de Elsenbachstraat en de Kuindersstraat maakt onderdeel uit van het project Entree Zandvoort. Dus wellicht hadden het daarmee te maken. Nou, ik denk het niet, maar...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 En als onze collega Ruud Josse van CFM Links aan het luisteren is Young, Dan denk hij, ja daar komt weer een plaat van de jaren 80 aan. Inderdaad Ruud. Dat was weer een keer de Olly en Jerry en Desna Stapping now. En dat uh, komt een beetje uit de, uit de tijd van de breakdance muziek. Hij had heel veel van die beters die van die uh, lekkere breakdance muziek maakten destijds.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 Dinsdag en woensdag zijn een periode met zon en eh, blijft het droog. De meest matige wind waait dinsdag uit het noorden en woensdag uit het zuidoosten. En de temperatuur stijgt dinsdag naar waarde tussen 9 en 12. En woensdag naar een graad of 12, 13. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel albert Wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl Binnenkort is onze eigen lex weer terug en te horen op de zaterdagmiddag. Of ga naar www.ricoweer.nl nu weer meer muziek, hier is Eddie Golding.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 Deze madonna kwam maar ditmaal niet te val bij deze plaats, hoor. dress you up. Ja, het is tijd voor de voetbalwedstrijd van vandaag. We hebben het over SV Sonfort tegen Ouderkerk. We schakelen over naar Duitsersveld. Daar is John Lemmens. Goedemiddag, Sean, Welkom. John, goedemiddag. Goedemiddag met John Lemmens. Hey, goedemiddag. Jij bent vanmiddag voor ons aanwezig bij de wedstrijd tegen Ouderkerk. Klopt.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 Uh, hier en daar wordt er best wat uh, fors ingegaan, de oude geest. We even proberen ja, het spel meteen aan de hand te zetten. Want ze weten hoe speelt, veel meer gecombineerd dan de anderen. Uh, nou, ik moet zeggen, ja, het is, uh, er is nog eigenlijk niks gebeurd. Een afgekeurde goal. Ja, zo, als we even naar het team van uh, SV Salvoort uh, kijken vandaag, is het helemaal compleet? Nee, Nijtselberg is nog op vakantie. Maar we hebben natuurlijk Jeffrey Dekker